dan gedacht. Voor het onderzoek werden ongeveer 1000 eerstejaarsstudenten ondervraagd. Ze drinken meer dan hun leeftijdsgenoten, gemiddeld zo'n 10 glazen per week, maar ze gedragen zich volgens de onderzoekers keurig. Ook wordt er bijna geen harddrugs gebruikt en is er weinig agressie. De ondervraagden zeiden dat de medestudenten veel drinken, maar in werkelijkheid valt dat volgens de onderzoekers erg mee.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 and down your face When you lose something you can't replace When you let To let it go, but if you never. I'm Sweet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 Ik denk, shit, er is iets vreselijks aan de hand. hartafval ik, ik draai hem om. Zag ze een bloemetje of zag ze een beestje. en dan zag ze ze Met de camera helemaal. Op. Nou, dat heb ik vier, vijf keer uh, laten gebeuren. Toen, en toen dacht ik niet. bij de zesde schreeuw van, nou, je bekijkt het. Maar ik loop gewoon rustig door. En je ik hem maar zie je alweer, ja, dus precies. Ik werd echt helemaal... Uh, Hartverzakkingen. Ik uh, dacht dat je heel wat gewend was, Richard, maar... <laughs>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 If cool. ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in K.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 Zij wel in mensen, het, is, uh, het zit er alweer op, helaas. Uh, Marlies, ik wil je ontzettend bedanken. voor. Uh, uh, je bent echt aan. een hele leuke, spontane meid. Hè, ik, Dat is, uh... ik heb genoten van deze uitzending. <laughs> Dank jullie dus wel. Hier. Een, ja. heerlijk. Het is erg, hier erg op het... leuk om hier te zijn. Ja, Lekker op je stoel, zit je te lachen en uh, helemaal in je element. Ja. Als de uitzending drie uur was geweest, dan had je nog... Uh, Geen enkel een probleem. Rol zitten, uh, <laughs> ja, maar als je helemaal naar uh, stellen gelopen bent, dan is van uitzending Dat natuurlijk... <laughs>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 Deze uitzending wordt ook samen met Herman gepresenteerd. En op 3 april komt zanger Simone Awina vertellen over haar belevenissen tijdens de wandeling naar Santiago de Compostela. Tot dan wordt deze uitzending op zondag en op woensdagavond 8, uur tot, 8 tot 9 s'avonds. Dat is dat nieuw, is nieuw het, ja. Het, het, nieuwe, ja. Nieuwe tijd. We hadden altijd 11 tot 12 uur s ochtends, maar dat is dus nu verplaatst naar 8 tot 9 s'avonds. En daarna komt ook weer, hoe heet het nou, Tep hoe heet het nou tegenwoordig? Uh, goed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 Onder meer de VS en Groot-Brittannië willen onder VN-vlag het luchtruim boven Libië afsluiten. Op die manier willen die landen de opstandelingen beschermen die nu door gevechtsvliegtuigen van Gaddafi worden aangevallen. Volgens Gaddafi willen Westerse landen een vliegverbod instellen zodat ze zelf olie kunnen stelen. Intussen zijn er berichten dat het leger van Gaddafi weer aanvallen uitvoert op Zavia, de stad die in handen is van de opstandelingen. Bij gevechten tussen christenen en kopten in Cairo zijn zeker tien mensen omgekomen. Er zijn naar verluid zo'n honderd mensen gewond geraakt. Er braken gisteravond rellen uit nadat de Egyptische kopten een kruispunt hadden geblokkeerd uit protest tegen de brandstichting in een kerk. Een groep moslims pikte de blokkade niet en ging de kopten te lijf. De spanningen tussen moslims en kopten zijn sinds het vertrek van president Mubarak verder opgelopen.